...van 12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amsterdammer Hamza B. is in Marokko in hoger beroep opnieuw tot 20 jaar veroordeeld. Het hof acht hem medeplichtig aan de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. DNA-materiaal, glasplinters en een masker waren voldoende bewijs voor een veroordeling, vond de rechter. Ook is er een verklaring van een getuige dat Hamza B. de bestuurder van de auto was. Amerikaanse en Koordische commando's hebben in Irak een gevangenis van IS aangevallen en 70 gevangenen bevrijd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie gebeurde dat nadat er informatie was binnengekomen over een op handen zijnde massa-executie. Vijf leden van IS zijn gevangen genomen en 20 strijders zijn gedood. Ook is een Amerikaan omgekomen. De Syrische president Assad wil volgens de Russische president Poetin praten met sommige gewapende groepen zolang ze maar tegen IS willen vechten. Dat zei Poetin een dag na het verrassingsbezoek van Assad aan Moskou. Poetin wilde van Assad weten wat hij ervan zou vinden als Rusland zo'n gewapende oppositiegroep in de strijd tegen IS zou steunen. Assad zou daar positief op hebben gereageerd. Een getuige van het Joegoslavië-tribunaal is vanmorgen doodgevonden in zijn hotelkamer. Dusan Dunjic zou vandaag in Den Haag als getuige-expert voor de verdediging optreden van Radko Mladic. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. De politie doet nog onderzoek. Dunjic is een forensisch deskundige die al eerder heeft getuigd voor het Joegoslavië-tribunaal. Op de dag dat het nieuws rondom zijn gezondheid naar buiten kwam, heeft Johan Cruijff via Twitter iedereen bedankt voor de steun. Aan het einde van de middag twitterde hij: muchas gracias, dank jullie wel. Thank you for all your support. Vandaag bevestigde zijn management dat Cruijff longkanker heeft. Het weer vanuit het westen klaart het iets op en het blijft droog. Morgen vooral ochtends, periode met zon en het blijft droog. In de middag wordt het 13 graden. Dit was het NOS-Jazz. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We met, met nu de nacht.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 Broken Tuesday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 Voor